Dit is dooral begins met het NOS-journaal. Bij drie vestigingen van Albert Heijn in België wordt gestaakt. Het personeel is boos omdat Aholt vestigingen moet afstoten. Dat moet van de Belgische mededingingsautoriteit... om de fusie met Deleuze door te kunnen laten gaan. In Antwerpen brak vanochtend een spontane staking uit... bij een filiaal in het centrum. Later trokken de stakers naar een ander filiaal. Ook in Gent werd actie gevoerd bij een Albert Heijn. De Leze moet van de mededingingsautoriteit ook een paar zaken sluiten. De geplande ontruiming van het tentenkamp in Calais vandaag gaat niet door. De rechter wil meer tijd om te kunnen beslissen of de ontruiming legaal is of niet. Frankrijk wil het kamp ontruimen en de vluchtelingen naar asielzoekerscentra sturen. Maar hulporganisaties en migranten waren naar de rechter gestapt om dat tegen te houden. De meeste bewoners van het kamp komen uit Syrië, Irak, Afghanistan of Afrika. Ze wachten in Calais hun kans af om in Groot-Brittannië terecht te komen. De man die in Amsterdam aan toeristen witte heroïne verkocht, moet een jaar de cel in. Hij is schuldig bevonden aan drugshandel. Toem had vier jaar geëist. De drie Deense toeristen aan wie hij de drugs verkocht, werden onwel, maar overleefden het. In 2014 overleden drie Britten in Amsterdam nadat ze witte heroïne hadden gebruikt. Het kon niet worden bewezen dat de verdachte daar ook bij betrokken was. Na de dood van de Britten werd op grote borden in de hoofdstad gewaarschuwd voor het gevaar van drugs. De politie in Eindhoven heeft beslag gelegd op 69 panden. Dat gebeurde vanwege een groot onderzoek naar witwaspraktijken. Hoofdverdachte is een man van 42, de voormalige eigenaar van een koffieshop in Eindhoven. Alle panden waarop beslag werd gelegd zijn eigendom van de man. In zijn villa in Eindhoven is huiszoeking gedaan. En dat gebeurde ook op acht andere plaatsen. Er is niemand aangehouden, wel zijn administraties, telefoons en computers in beslag genomen. Het weer, zon en stapelwolken en wat buien, soms met een winters karakter. Ook is er een kleine kans op een klap onweer. Graad of zeven is het. Vannacht kan het licht vriezen. En morgen verandert er weinig. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANEB. Er staan op dit moment geen... U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Big Light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 Wanting Needing 40 Day!